10 uur. Het is door al meegens met het NOS-journaal. De Woonbond wil dat de overheid stopt met het verwerken van inkomensgegevens van huurders... en heeft daarom een kort geding aangespannen. Ook wordt een collectieve zaak voorbereid om de huurverhoging voor scheefhuurders... terug te vorderen van de corporaties en de overheid. De Raad van State oordeelde vorige maand dat de Belastingdienst de privacywetgeving heeft geschonden... door inkomensgegevens van huurders aan corporaties te geven.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 Het weer, wolkenvelden, hier en daar wat lichte regen. Later vanmiddag wordt het droog. In het noordwesten even wat zon. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was de DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB.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 gezellig is Hoorde we al eerder van onze verslaggever daar ter plekke voor draaien. Dit centrum moet je wezen en moet je zijn, want uh, ja, daar is heel veel live muziek en uh, leuke steentjes en uh, noem maar op. Je hebt het allemaal vandaag tijdens de deptag van Salfords En morgen uiteraard ook tijdens de circuitrun. Dan welkom de singel van de Fort Tops. Als eerste naar het nieuws en weer van 4 uur.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 Jawel, deze wil ik gewoon draaien. Hij is zo leuk, Hij zo leuk, mooi. ja. Papi, loop toch niet zo snel. Hier is Herman van Keken. De liefde tussen haar en mij leek over. Het was voor bijna beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om.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 Dat vergeet ik liever, vlug. Hoe ze snikten, papi loopt toch niet zo snel.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 een grote set erop van Zandvoort. Een grote set van uh, ZFM, begrijp ja. ik. Ja, heel goed. Ja, ja met oortjes erin. Ja, komt er wel mooi uit. Ja, ja, ja, ja. Hé hey, Cor, uh, ja, we zien de foto's zometeen wel op Facebook. Nee, jij met een medaille om. Ja, nou ja, iedereen weet natuurlijk dat hij niet het meegelopen. Het staat hier alleen maar. Dat uh, kletsen met iedereen. Nou, verder is het zo dat. Uh, de sfeer die is echt heel leuk hier. Ik zal een beetje naar voren lopen. Dan gaat de muziek wat harder. En uh, het plein is dan lekker vol, er staan ook al terrasjes. En het is echt een heel leuk idee omdat om dat in de zomer weer vaker te doen. Het hele plein vol met een terras. Oké, okay, ik zou zeggen, een uh, je in het feestgedruis. Ja, ik denk dat ik mijn eerste een vuurtje ga nemen. Ja, ja, je hebt hard gewerkt vanmiddag, daarom. Dus uh, je bent er nu nee, ook. E ik, maar... <laughs> je bent er ook hard aan. Ja. Ik heb begrepen dat je morgen tijdens de, de circuitrun uh, ook uh, ons uh, het verslag uh, zal gaan uh, regelen.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 Oké, okay, hoi. Dat was Kort uh, live in het centrum van Zandvoort bij het Wapen. Ja, daar is uh, de finish uh, vandaag van de 30 van Zonvoort. Nou, Nog een paar honderd deelnemers, die moeten nog een klein stukje lopen en die moeten wel voor vijf uur binnen zijn natuurlijk. Dat is wel de bedoeling uh, van dit spel. Hier is Madonna en de Material Girl. Dat is juist de verslaggeving van onze collega Kordraaier in het centrum. Daarbij het wapen van Sandvoort, waar vandaag de finish is van de 30 van Sandvoort. Gezellige boel daar, Albert-Jan. Nou, en of? Ja, zeker. En die koordie voor mij ook wel hoor. Dus vandaar dat hij het morgen ook weer met alle plezier gaat doen tijdens de <laughs> Runners World Circuit Hier is Englishman in New York van Chris Kemp. My dear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 Dit jaar is de zesde editie. De zesde editie betekent ook de zesde Sequiren die morgen gaat plaatsvinden? Nee, nee, de Sequiren die, uh, die is wel wat langer. De Sequiren is eigenlijk uh, op een gegeven moment gestart. En uh, daarnaast hebben we na een aantal jaren het wandelen gevoegd. De Sequiren die gaat naar zijn negende editie toe.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 Ja, nou, hartstikke bedankt. En jullie succes met het programma. Oké, okay, Jeroen. Hartstikke bedankt. Dankjewel, Jeroen. En blijf nog heel even hangen, zo dadelijk. En als je dit soort muziek hoort, zo tijdens de 30 van Zofvoort... ga je vanzelf sneller wandelen, lijkt mij. Joh, dan Light It Up, de single van Major Laser. Daarmee is het half vijf geworden. Kijk even mijn collega Albert-Jan aan. Heb jij Dolly voor je liggen? Ik heb Dolly voor mij liggen. Het is heel goed. Dat was wel even zoeken. Ja, nee, dat begrijp ik. Normaal zit ze achter de microfoon, maar nu ligt ze voor je. Hoe is het met Dolly? Goed, goed. Maar ja, Dolly is nog steeds op zoek naar een thuis...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 Daar de heren van de Handsome Poets. Je hoort ze met Sky on Fire. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En zo zit het vijf minuutjes over half vijf bij Zandvoort op zaterdag. We gaan eens even kijken naar de Formule 1. Een mooie prestatie van Max Verstappen vanmorgen, Albert Jan. Ja, we, we melden het al in het eerste uur... En,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 It is living in America. Get out.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 Oh, een hele poëtische. Een hele poëtische. Oké. Okay. Hoi, naar Kiss the Pink en One Step. Zaterdagmiddag, zaterdag op zaterdag. Een hele goede middag, En alle wandelaars natuurlijk van de 30 van Zomvoort. Welkom bij CfM, you kissing the pink and one step away from you. En daarmee is het twaalf minuten voor vijf uur geworden. Tijd voor het gedicht van de dag. Ja, en als we al met jou mogen geloven, is het weer een hele poëtische. Dus laat me horen. Avondstrand.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 Smart and gay and get it on. Wat misschien een beetje vreemd klinkt, uh, Albert Jan. Nou. We gaan op tijd naar bed vanavond. Ja. <lacht> <lacht> nou, Dat bedoel ik dus. Dan denk je van. Eindelijk, eindelijk. Ja, nee, we gaan we op tijd naar bed vanavond. <lacht> nee, wat hebben we natuurlijk over de Grand Prix Formule 1? Die ja. uh, morgenochtend om 6 uh, nee, um, uur start. Ja, de voorbereiding nee, was van 5 uur. Hè? Ja, 5 dus uur. Vijf nou, die pak jij lekker mee en dan uh, blijf ik nog even liggen. Tot 6 ja. uur. <lacht>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 Take a chance, it might not come around But it's maybe coming